Rudy Vendrich met het NOS-journaal. Op de markt in Maastricht is het volksadieu aan de gang voor burgemeester Leers. De Maastrichtse staar heeft gezongen, er is een samba-band... en onder André Rieu en bewoners van woonwagenkamp de Vinkenslag spraken hem toe. Vanaf vier uur vanmiddag hebben vele honderden mensen Leers de hand geschud. Daarvoor was er een bijeenkomst met genodigden. Leers ziet daar een afscheidsreden waarin hij nog eens pleitte voor een gekozen burgemeester... Leers, leer moest van de gemeenteraad vertrekken omdat hij de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt bij de aankoop van een vakantievilla in Bulgarije. Oud-burgemeester van Enschede Mans neemt voorlopig zijn taken waar. De werkgevers en de vakbeweging willen weer om de tafel over de pensioenleeftijd. Dat hebben beide partijen gezegd op een bijeenkomst over de toekomst van het pensioenstelsel. FNV-voorzitter Jongerius ziet na de val van het kabinet nieuwe kansen. Eerder kwamen de werkgevers en de werknemers er niet uit toen ze het probeerden eens te worden over de AOW-leeftijd die het kabinet wil verhogen naar 67. In Almere houden de ambtenaren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag een werkonderbreking. De bonden hebben op die dag voor Almere gekozen omdat dan alle ogen op de stad zijn gericht vanwege de deelname van de PVV. Gemeente- en provincieambtenaren voeren al weken estafette acties voor een betere CAO.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 Zeg Dirk en Rudy. Hebben jullie al een nieuwe songfestival nummer gehoord? Nee. Nee? Ja. En <laughs> uh, wat vind je er nou van? Nou, ik vind hem echt, echt, echt, nou, hij is slecht. Ik vind hem op zich Meisje nou, ja, leuk, ik vind hem spontaan. Maar het nummer vind ik zo slecht. In mijn oh, nee. Nee, dat nee, dat nee, dat is weer een andere. Dat is weer een andere. Dat is zo'n Jos van Os. Maar dit is Cynicum met um, Shalali Shalala van Pierre. Uh, van Pierre is dat geschreven? Pierre Cartner, hè? Ja, Pierre Cartner. Yep. Oftewel Vader Abraham. Maar uh, de Mosselman, ik weet niet of jullie die kennen van vroeger nog, die is uh, zo'n rare happy hardcore man. Ja. En die, uh, zingt, uh, die heeft hem laatst ook nog meegezongen. Die heeft er dus een eigen versie van gemaakt, maar die ga ik natuurlijk niet draaien. We gaan natuurlijk draaien, Shalali Shalala, van Sineke Zelf. gaat niet kan, uit, mijn niet, ik, ik hoop toch. Huh. Ik hoop toch niet dat we hebben gewonnen hè, hiermee. Nee, we moeten nog, hè? In mei gaan we pas. Oh, oh en, en dit wordt het liedje wat het gaat doen? <laughs> ja, natuurlijk. <laughs> shalali, shalala, shalali, shalala. het gaat niet uit, mijn kop. Nou. Hé, <laughs> maar, <laughs> hey, maar e even wat anders. Wow. Ja, vertel. Even wat oude, hele traject. Maar. Even. even, even. Nog, nog één serieus ding, want ik moet jullie daarna toch gaan verlaten. Want uh, ja. ik heb super politiek zet nu. Stel ja, jullie, jullie zijn nu, ja, jij bent 15, bijna 16. Ja? Jullie worden zo meteen 18. Je gaat <coughs> studeren, je gaat op jezelf wonen. Ja. Ja? ja. Nou, dan krijg je studiefinanciering. Je had het net over studiefinanciering. Ja. Dan kan je een aanvullende studiefinanciering, een soort lening? Moet je op een gegeven moment terugbetalen. Wat vinden jullie eigenlijk van dat je als 18-jarige zomaar een lening kan afsluiten? Ik vind het raar, vooral op zo'n leeftijd. Je kan het makkelijk. Maar heb je nou niet de drang zoiets van, nou, dan ga ik dit kopen, nee. dan ga ik dat kopen. Nee, ik ben zo verstandig dat ik het geen extra lening heb aangevraagd. Maar ik weet zeker dat er een aantal mensen zijn die een extra lening gaan aanvragen. Maar dan, en dan echt gebruiken voor oh, oh. uh, uitgaan, zulke dingetjes. Maar hoe ga je dat zometeen doen? Zometeen ga je dan op, op jezelf, ja. neem ik aan. Ja. Mieke, wat, wat wil je nou het zielstuk gaan doen? Weet ik nog niet, ik moet nog vier jaar. Dus oh, dat uh... is pas je eerste jaar, ja. je, je gaat net pas traject in. Ja. Maar ga je op je 18 naar het huis uit? Ik denk het nog niet. Of je, bl je blijft thuis? Ja, ik blijf nog even thuis. En dan... Maar stel je gaat zeggen van... Nou, Oké, okay, ik ga zo zometeen huis uit. Ja. En, uh, dan zeg je van... Oké, okay, goed. Je gaat huis uit. Je gaat het zelf doen. Wat, wat zou je dan doen als je de keuze krijgt zometeen? Met een uh, aanvullende... Met een lening. Ja, dat ligt eraan hoeveel je natuurlijk verdient. Want het is namelijk wel een risico. Als je het later weer terug moet betalen. Ik heb liever dat ik het in één keer verdien. En dat ik het al heb... Dan meteen dat je het moet terugbetalen Omdat je weet nooit of je het dan nog hebt Of hoe het zit of, ja. het, het is toch eigenlijk raar als je, als, je, als, je, als je zo jong bent En je kan zomaar geld krijgen Het is niet eens een bank waar je het leent Het zijn gewoon instanties Ja wat ik net ook zeg Je bent op zo'n leeftijd uh, Denk ik nog niet volwassen genoeg Om dat uh, te beheren Denk je dat de politiek zich daarmee zou moeten bemoeien Ja zeker van, okay, Nu is het genoeg we halen heel Nederland naar beneden door middel van die leningen. Stop daarmee. Zorg dat de politiek zich ermee gaat bemoeien. En, en, en dat soort dingen tegen gaat houden. Als je het überhaupt wel tegen ik weet niet hoe die tegenkomen. Ik weet niet hoe die cijfers lopen of veel mensen het uh, vergokken. Ik zeg maar wat vergokken. Maar ik denk dat het slim is. Want als jongeren op zo'n jonge leeftijd al in de schulden staan lijkt het niet leuk voor je volgende of je voor je verdere leven? Omdat misschien kom je met andere dingen in de schulden te staan, denk je, denk ja, ik betaal het toch wat terug, maar het komt er toch niet van. Maar een bijvoorbeeld, een scooterbedrijf in haarlem: hè? je zegt dat je vanaf je achttiende eigenlijk pas kan lenen, maar een scooterbedrijf in haarlem, ik noem geen namen, het zijn er niet veel, maar volgens mij maar één, dus die voelt zich dan waarschijnlijk ook gelijk aangesproken. Een leasecontract, nee, die kan je gewoon al vanaf je zestiende zeggen. Ja, ik uh, wil hem wel kopen, maar ik wil hem in termijnen terugbetalen... en dan gaat er zoveel procent rente overheen. Dus in principe is dat ook een soort van lening. Dat, ja, maar dat gaat wel met toestemming van je ouders. Ja, maar dat uh, hoeft niet per se. Want ik heb gehoord dan dat... ze uh, is het niet geldig, dan... Uh, dan zit het wel onder, uh, onderdaling, heb ik gehoord. Dan zijn, dan, zijn, dan zijn ze strafbaar. Maar wat, wat ik zo mooi vind, is... Op, tegen alles op televisie zie je een tegenrespons... maar tegen leningen zie je helemaal niks... Jongeren worden helemaal niet geïnformeerd over een lening. Maar niet alleen doet. jongeren. Ook je hebt, als je die leningen ziet op tv. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat DSB-bang. Heb, heb je het eigen verhaal van nu. Je ziet hoeveel mensen daar een lening hebben aangevraagd. En er kapot zijn, zijn gegaan. Ja, maar dat zijn dan volwassenen die geacht worden. Na te kunnen denken. En dat ja. die, ik, ik ben nu 26. Ik heb dat hele traject al gehad. Ik weet wat het met je kan doen. Ik, weet, ik zie omheen bij mezelf. Ik zie bij iedereen wat het doet. Ja. Wat de lening inhoudt. Heel veel jongeren denken van nou even, even snel geld, lekker makkelijk. Maar dan houden er geen rekening mee dat je minimaal 18% rente eroverheen moet gaan zitten betalen. Ja. Dat is het gewoon. Als je 15.000 euro leent dan uh, ga je met 18.000 euro uh, hebben ze in de pocket. Zeg je van nou daar moet wat tegenkomen. Er, er moet wat tegen gedaan worden. Er, er moeten informatiepunten overkomen. Moet, of het moet gewoon helemaal stoppen. Je moet helemaal geen leningen meer verstrekt worden. Ja, dat is zoals ik net al zei. Met uitzonderingen van hypotheken en, enzovoort. Ja, zoals ook net als zij. Sowieso meer uh, informatie en misschien wel stoppen. Want ze hebben nu al doorheen gedrukt dat je... Bijvoorbeeld als je op internet gaat en je diep leningen in... En je, je kan dus daadwerkelijk... Dus dan staat er uh, uh, uh, geld lenen maakt schulden. Dus ja. Dan staat een dingetje. Maar Niet genoeg. echt... echt maar hoe, hoe, hoe zouden jullie dat aanpakken? Hoe zouden jullie... Want geld lenen is makkelijk. Uitgeven is nog makkelijker. Maar terugbetalen. Ik zou dan eerst natuurlijk kijken wat je inkomen is. En kijken of ik het terug kan betalen. Nee, maar ik, ik bedoel... Ik bedoel... Moet het minder aantrekkelijk? Bijvoorbeeld tv-reclames. TV... Als je... Nou, dat is weer iets heel anders. Bijvoorbeeld na nou, 11 is hier alleen maar seks. Moord en doodslag. Daar heb ik zoiets van ja... Dat Vooral op SBS6 niet dat ik reclame wil maken, maar ik nee, weet het toevallig. Nee, maar, dat moet, maar ook leningen. Dat is waar. Heb je zoiets van... Zeg je van nou, oké, okay, dat moet stoppen. En ja, zeker want, weten. Uh, acht jij je, je, jezelf als je 18 bent versta verstandig genoeg om een lening aan te gaan? Denk jij dat je de, de, de, de denkcapaciteit hebt om... Nee, ik denk, denk niet dat ik daar nou aan toe ben, zeg maar. Want ja, je hebt ik kom pas net binnen dan, zeg maar. Ja, en je hebt dan nog geen flauw idee hoeveel geld je hebt verdiend... of wat je gaat doen en of ik het ooit terug nee, kan betalen. Stel je, stel je verdient een salaris van 1000 euro per maand... en dan sluit je een lening af en dan zeggen ze... nou, je hoeft 100 euro per maand af te betalen... en dan heb je een huur van 500, nou, dan hou je nog 4, 300 over, 400... Ja, maar het probleem is dat... je dan, het geen lening maar, af moeten nee. sluiten... ...want dat komt helemaal niet goed. Nee, want in principe... ...er zit altijd wel een arretje aan het gras... ...dat je rente bij moet betalen... ...en je weet nooit hoeveel die rente is... ...en of, er nou, of je dan echt of het... ...en hoeveel je moet uitgeven... ...of je nog uitgaand geld wil hebben om uit te gaan... ...en of je nog met vrienden weg wil... ...of je nog leuke dingen wil doen... ...dus je weet... ik zou ...als het goed is zou ik zelf geen uh, lening nog afsluiten. Nee, maar kijk... Zometeen gaan we krijgen van ja, we gaan starterswoningen moeten uh, gefinanceerd kunnen worden. Dus als je in het begin dan op jezelf gaan wonen, 18 tot 25, zijn starters die krijgen dan een aanvullende fi financiering. Dus uitzondering, ik, ik bedoel, dat moet dan een uitzondering zijn. Maar wat vinden jullie eigenlijk van de rest van de leningen? Nou, een lening ja, eigenlijk best wel lastig lastige vraag. Zit wel een café nu? Het <laughs> uh, ja. is mooi wat je zelf wil nou, Heb je er wel eens over nagedacht Ja natuurlijk denk ik erover na Ik, verm ik vermijd het liever je want Je, je, je eigene, hebt een mobiele hè? telefoon ja. op, op dit moment betaal Je hebt, dat, je hebt een pp, ja. dus jij bent veilig Je hebt geen abonnement Maar eigenlijk is dat ook een soort lening Want je, je, je, je koopt Belminuten in ja. Voor een bepaald bedrag per maand het ...telefoontje, dat, dat krijg je er gratis bij... ...zeggen ze... ...maar die krijg je niet gratis... ...en die, die betaal in je ja, ja, ja, ja. in je belbunnel terug... Weet ik. ...moet daar een strenger toezicht op komen... ...helemaal voor jongeren... Ja, jongeren... ...ik denk dat jongeren nog niet snappen... Uh, ...ja, hoe het werkt... ...zeg je van, ja, die leeftijd het... moet gewoon verhoogd worden... ...tot, ja, kijk dan... ...tot 21... ...want op 18 ben je nog niet capabel om te zeggen... ...van nou, dat doe ik wel... Want dat is overigens wel <coughs> telefonie, als je telefoonabonnement zijn De grootste boosdoeners ja. van de schulden van jongeren. Misschien wel, ja. Dat ze dan die leeftijd moeten verhogen. Want als ik nu kijk, als ik vier jaar geleden zeg uh, hoe ik 18 zou zijn, dacht ik misschien ik ben, uh, meer, kan meer zelf beslissen. Maar hou jij maar bij een internet? Ik... Uh, ja, tuurlijk. Maar hoe hou je daarbij Heb je een teller? Schrijf je het op? Internet, je kan gewoon op internet kijken. Maar als ik nu kijk, nu ben ik 17, bijna 18 Heel veel is er niet echt veranderd vind ik Tenminste tot nu toe Dus ik, vind, ik, wil, ik denk dat het beter is als je 21 bent Ben je toch nog wat volwassener Heb je toch meer uh, levenservaring Weet je toch meer van dingetjes af Ik denk dat het een betere leeftijd is Dus dat je toch op je 18 nog onder toezicht staat Van je ouders of verzorgers Dus jij, jij zou wel zeggen van ja, ik zou er wel voor zijn voor, voor 21 ja ja ja dat vind ik eigenlijk ook wel een goede leeftijd. Denk je dat een een hot item zou zijn in de, in de politiek als, als je dat erin zou gooien dat jongeren wel gaan luisteren of juist niet? Nou ik denk van wel. Je moet er dan ook natuurlijk dan moeten we ook voor de overheid natuurlijk kunnen uh, zoeken om te kijken of we dan uh, weet ook weer. Nou blubub, sorry ik ben even afgeleid. Je gaat natuurlijk heel veel mensen benadelen als ja, je zegt de... van ja we gaan de leeftijd verhogen of. Postbus 51 bijvoorbeeld, uh, gewoon, uh, gewoon kijken of we reclamespotjes kunnen maken. Ja, en dan gewoon kijken voor reclamespotjes en uh, of we gewoon de jongeren er ook bij kunnen betrekken. Dat we niet gewoon bijvoorbeeld zelfs laat laten zien, maar ook gewoon overdag kunnen laten zien. Je wat uh, ziet... wat lenen met je kan doen. Net als nu tegenwoordig ook van die alcoholreclame ziet, wat alcohol onder de 16 met je kan doen. Dat ja, je maar boek... dat bedoel ik, je ziet overal dat soort reclames, die zie je maar leningen niet nee voor dat soort dingen helemaal niet terwijl dat de grootste dat, er ja. is voor ja. de maar zal het niet zijn dat de overheid daar misschien ook stiekem een centje mee van krijgt dat ze het daarom niet laten zien nee Nou, dat, dat denk ik denk ook ik niet. niet nee nee dat is natuurlijk alcohol is uh, een onderwerp voor jongeren dat belangrijk ja, is, maar dat is maar dat is denk ik op hoogtepunt geweest, dat is ook iedereen weten. Ik denk, ja, dat bedoel ik. En nu zijn er toch meer die leningen. En uh, zulke dingen waar we het net over hadden, abonnement bijvoorbeeld. Ik denk dat de, de overheid, de gemeentes daar meer aandacht moeten bieden, ook bijvoorbeeld op scholen langskomen. En dan niet op een, een manier waarop de jongeren niet worden echt aan worden gesproken, maar echt een beetje op een leukere manier. Maar op hoor, een... hoor jij op school überhaupt? Of, of jij o, op school? Ja. Of, u, u, u, krijgen jullie. Hebben, Wordt er door een van de leraren ooit wel eens iets nee. over gezegd? Of wat Bij over? ons wel. Wij ja. hebben een economieleraar ja, en de, die zegt als je over iets begint, over een lening bijvoorbeeld, dan blijft het maar op doordraaf. Hij heeft zegt hij. Maar deen... leer je er wat van? Meestal wel. Brengt het ja. tot je door. Meestal wel, ik krijg ook altijd van die aantekeningen en uh, wat lenen met je kan doen en wat het niet doet en wanneer een lening niet geldig is onder dwaling en zo. Maar, zo en dit, maar dat is dan een leraar en een, echt een les daarover heb ik ben in ieder geval niet, niet een, gehad. een les, maar zouden scholen dat meer moeten benadrukken ja. van jongens, hé, hey, let op, want op school ben je om te leren en ik denk dat dit ook bij het leerproces ja. wordt. Zelfde met alcohol, zelfde met drugs. Hetzelfde met kinderen. Met en zoals alles. met drugs, daar hebben wij met verzorging. Daar komen ook echt allemaal van die gastsprekers langs. over uh, wat drugs met je kan doen. En dat, helpt, je... dat helpt echt niet. Dat helpt. We oh, hebben dat gewoon okay. zo vaak gehad. En Ik zie zoveel jongen van mij leeftijd die drugs gebruiken. Uh, oh, Hoe zou zeg je zeggen, helpt het niet? Zijn die, zijn die jongeren koppig of is die les gewoon niet? Goed die jongeren zijn gewoon kot, koppig, denk ik. En het, het, pa het, pakt, het pakt gewoon niet. Het, je wordt niet gestimuleerd dat je dan denkt van... Uh, maar hoezo denk je? Hoezo pakt dit niet? Omdat het te makkelijk te verkrijgen is, omdat er laks over gedaan wordt, omdat drugs is drugs hier. Ja, als we zeggen drugs, ja, wat is drugs? Oh, het is te koop in Amsterdam en ja. in Haarlem. Ja, ja oké. Okay. Het is ja, zo hier en daar. Makkelijk Snap je? Ja, dat is waar. Het is echt heel makkelijk verkrijgbaar. Ik weet ook waar je het in principe in halen Als ik zou willen, weet ik ook precies waar ik het kan halen namelijk. Oh, Want het, het, leeftijd, uit, het, ja, het is... op jouw leeftijd. Het, nee, ik weet... Ik gebruik het zelf ook niet, maar ik ken jongeren van mijn... Uit mijn omgeving die mij wel hebben aangeboden, maar ik wil het niet. Maar ik weet waar ik het kan halen en zo. Maar wat vind jij ervan? Wat, vind jij dat de leeftijd moet uh, verhoogd worden of de uh, shops moeten sluiten? Nou, kijk... Ik... Ik heb zo altijd al geroepen, als je de koffie nu gaat verbieden... Ja. dan gaan de criminelen zoveel geld verdienen. Ja, dat, dat is waar. Dan hou je alles in, in, in crimineel gebied. Ja, illegaal. Ja. ja. Kijk, nu heb je er nog controle over. De controle moet strenger. Veel strenger. Als je uh, uh, uh, op een gegeven moment gaat het verbieden... en dan krijg je hier in Nederland helemaal krijg je een oorlog. Dat is gewoon zo. Ja. Daarom en... zeg moet je zeker niet gaan legaliseren. Dat... dat dat is nooit gedoogd geweest. Nooit. Kijk, wiet hebben ze ooit gedoogd. En nee. ik kijk, ik vind ook, eigenlijk zou dat helemaal zouden nooit moeten doen. Ze zouden nooit een koffieshop... bij wijze van spreken Toen moeten laten. Dat is drugs. Ja. Maar nu is het heel moeilijk om dat terug te draaien. Het is heel moeilijk om te verbannen. Want op ieder hoek van de straat bij wijze van spreken zit er één. Behalve in Zandvoort volgens mij. Oh ja, eentje ken ik er. Oh, twee hoor ik net. Maar. Maar is er een manier om dat tegen te houden? Heb jij een manier om dat tegen te houden? Ik denk zeker wel dat dat tegengehouden kan worden. En zeker wel dat je er meer aan kan doen. Door beter te beveiligen, beter te controleren. Want Controleer. stel, je hebt een oudere broer, ik zeg maar wat. Je kan het zelf niet halen, je bent 15. Of uh, je wou het met je zijn 18 volgens mij. Je hebt een oudere broer die haalt voor je. En valt het nooit tegen te houden. Ja, maar dat, dat, is, dat zijn dingen dan... Dat is dan ook niet tegen te houden. Maar ja, zo en zo, ja. Ik ben vergeten waar we het over hadden. Ja, nou, dan draai ik toch nog even een muziekje. Welkom nou nu John uh. Mayer met Woesees. Oh, we, we gaan 1, 2, 3. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned?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 Zat hij zo van, uh, hey, over van vrijdagavond. Even over de Olympi Olympische Spelen, heb je het een beetje gevolgd? Een klein beetje. Klein beetje. Volg je het schaatsen of ook het ijshockey? Of, uh, nou, ik heb het tot nu toe alleen het schaatsen gevolgd met uh, Sven, Kramer Sven Kramer en uh, natuurlijk Richard Kemker. Ja, en wat vond je ervan? Nou, ik vond het natuurlijk wel een domme fout, maar fouten maken doet ieder mens. En denk je nu dat ze uit elkaar gaan? Nee. Dat is eigenlijk al bekend hè, dat ze bij elkaar, maar ja. wat vind je ervan dat ze? Uh, toch bij elkaar blijven of had je eerder gedacht van uh, ze gaan uit elkaar? Nou toen ik het uh, gelijk uh, daarna dacht ik ze gaan uit elkaar maar ja. na een paar minuten dacht ik zo ze blijven wel bij elkaar natuurlijk. Want uh, Sven zou ook wel denken hij is ook maar een mens hij kan toch ook een fout maken. Hij was gewoon druk bezig met zijn bordje. Dat is waar en ik vond dat hij uh, ja, goed heeft gereageerd op de, voor de camera net nadat hij uh, ja, toch die fout heeft begaan. Heb je dat gezien? Dat ja, ik heb het een ja. klein stukje gezien. Uh, dat vloeken, dat uh, kan ik natuurlijk begrijpen ja. ja, dat is logisch. Als je ziet Bart Veldkamp. Dat is een, uh, ja, een oud schaatser. En die geeft ook commentaar. Uh, als je ziet hoe hij vroeger ja, hij heeft gereageerd. Ja. Dat was dus dit, heel, uh, was hij de hele ja. kleed. Is dit heel rustig geweest. Maar het is wel vaker gebeurd met oh, Nederlandse oh, schaatsers. Je hebt bijvoorbeeld uh, Hilbert van der Duin. Die heeft... Uh, ik weet niet ja, of je dat verhaal ja. kent. Maar dat heeft, hij is dus... Uh, maar hij was het op de WK. Te weinig. Hij heeft dus een rondje te weinig geschaatst. En hij dacht dat hij had gewonnen. Maar hij had dus een rondje te weinig geschaatst. Dus iedereen roept je moet doorgaan. Je moet doorrijden. Maar hij had dus een rondje te weinig geschaatst. Dus ja, dat, maar, uh, misschien ligt het daar wel aan. Nederlanders op het, uh, op het toernooi. Ja, kan gebeuren. Weet je wie het ook eens overkomen? onze ja. zijn eigen schuizer Rintje Ritsma is hetzelfde overkomen. En wat was het ook weer gebeurd Hij was ook gewoon op de verkeerde baan gaan schuizen, net als Sven. Zonde is dat, hè? Ja, kan. Nou, zullen we doorgaan met een plaatje? Ja, en dan komt nu Dries Roefink met de route du Soleil. <middels> Naast mij op de stoel, geef mij dan zo'n gevoel. Je lacht naar mij, de Spaanse zon komt alsma dichterbij. Mijn handen losjes op het stuur, maar reis voorbij, nog zeven uur. Ik denk aan hoe het ooit begon. Weg naar de zon. Ja, ja, ik kom, ik kom eraan. Ik ben meteen, dat ben ik gegaan. Ik heb je sms gekregen, niets houdt mij nog tegen. Want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom, ik kom eraan. Als het mag, nee. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei. De radio speelt gitaarmuziek, dit gevoel is magnifiek. Dezelfde tijd die vliegt voorbij, op weg naar de zon.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 Nog even en dan niet te wachten voorbij. Heel even, dan ben je voor altijd bij mij. Nog even, een toekomst voor jou en voor mij. Nog even, heel even, op de goede. De En gekregen, niets houdt mij nog tegen, want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom, ik kom eraan, als een het mag weet, krijg jij me aan. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei. Ja, de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen, Roet het zo De wij zijn dal op de heide, op de weide en op de natuur Geef ons de frisse weide want je kunt er Zo genieten zonder haar heerlijk hunten. Wij willen geen nicotine, wij willen de mandoline Van je pingelen, pingelen, pingelen, pingelen Piknikken is zo fijn, niks pikken voor de lijn De kijk je met de mondharmonica, kijk yeah. Truitje met de luikje, je moet dat flippie zien. een man, een man, we zijn zo dol op een mandoline. Deze zijn zonnige zussen, deze zijn niet te kussen, deze zijn niet te kussen. Is Onhygiënisch Onhygiënisch In de natuur Wij zijn het cth der slakkenhuizen. Wij zijn dol op hagedis en waterluizen Geen karretje en geen wimpies We stappen in onze gimpies Van je pingele pingele pingele pingele pingelepong hey! Bij ons is alles puur Wij hebben nog figuur Wij zijn een stuk on Jo en Lien met de kijk je met de mondharmonikaatje je met de luikje, je moet dat flippie zien Dol op een man, dol op een man, we zijn zo dol op een man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 klinkt naar alle kant, wanneer het zonnetje brandt, wij zijn de ronde van Nederland. Jo met de banjo en li met de mandolin. Kaartje met de mondharmonica, ja. truitje met de luidje, je moet dat flippie zien. Dol op een man, dal op een man, we zijn zo dan op een mandoline. Natuurlijk, Jasprina de Jong met de Wandelclub. Echte klassieker, hè? Ja, echt oude klassieker. <laughs> hey, ik heb een, uh, ja, maar een leuk berichtje gevonden. Er is namelijk een portemonnee teruggevonden. Denk je nou, wat is daar nou raar aan? Nou, hij is pas teruggevonden na 60 jaar. 60 jaar? Ja, een 81-jarige man uit de Amerikaanse staat Florida heeft zijn portemonnee die 60 jaar geleden gestolen was terug. En Klusser trof de beurs aan in een huis in Ohio. De eerlijke vinner deed de fonds reeds vier jaar geleden, maar kon toen niet de rechtmatige eigenaar opsporen. Na een tijdje detectivewerk gaf hij de moed dan ook op en besloot hij het portemonnee echt te bewaren. Onlangs werd zijn vrouw echt nieuwsgierig en beslo besloot ze op internet te zoeken naar de identiteit van de eigenaar. Ze ontdekte zijn huidige woonplaats en tijdens een vakantietripje in de buurt overhandigde het hem <coughs> stel de portemonnee. Okay. Dus na 60 jaar. Een toch apart verhaal Dat hoor je wel eens vaker Ook met brieven Die pas na uh, 60 jaar aankomen is toch leuk Je zal het maar krijgen is toch een uh, Ik zou het bewaren Ja dat is waar dat Dan is denk leuk? je gewoon Wie is deze man En dan kijk je Zo ga je het helemaal uitzoeken En dan blijkt het gewoon Van een paar jaar geleden Al gestuurd te zijn Ja leuk toch Ja je krijgt bijvoorbeeld Ook nog wel brieven Van de vorige eigenaar Maar dan is het eigenlijk Meer van de kerk en zo Van de kerk Ja Oh dat krijgen jullie wel eens ja, we, okay. wij zijn zelf niet van de kerk, maar de vorige bewoners wel. En daar okay. krijgen we gewoon nog brieven van. En kan je dat niet opzeggen? Of, uh? Nou, ik heb er geen last van. Oh, okay. Dan draai ik meestal ook verscheurde je foto en ik verbrand je brieven. <laughs> van Albert. Hey, hey uh, hebben we weer muziek? Ja, natuurlijk. Je hoorde net hey. natuurlijk ook nog Dries Roefing die van de zomer gaat draaien. Maar wat vind je eigenlijk van de toppers? Toppers? De, dat, nou, dat ze weer bij elkaar gezellig. komen en zo. Ja, maar weet je wat ik persoonlijk denk? Ik heb het ook al in, uh, in Entertainment for You gezegd. Ik denk dat dit uh, ja, hun laatste klusje wordt. Oké, okay, en ken je nummer Shine ook? Ja, tuurlijk. Nou, ja, dan gaan we Soms die toch het een... wat, toch? Ja, van vorig jaar. Die gaan we dan nu even gezellig draaien, natuurlijk. Dus de toppers met Shine. Shine, shine, shine. There are so many things right now in this world. There are so many things not right. There are too many people hurt in this world. Side outside. Shine. It's yes. just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 Was natuurlijk uh, When the Saints Go Marching in van Louis Armstrong, om toch een beetje in de ouderwetse stijl van de Vrijdagavondcafé beginnen. Maar we gaan nu natuurlijk verder met het volgende nummer van Nico Haak met Vogeltje. Wat zing je vroeg? Vroeg is de nacht niet lang genoeg? Oh nee, de nacht is altijd veel te kort, omdat de tegenvieren, zo'n morgens tegenvieren, omdat het dan pas echt gezellig wordt. Weer uit de hand gelopen. Het kwam als altijd heerlijk onverwacht. We zouden eventjes een smokkie kopen. Maar eventjes dat werd de hele nacht. En tegen ochtend horen stond die hele zotte troep. Van passen en tenoren Luidte zingen op de stoep Een agent Een agent Kwam voorbij Kwam voorbij En weet je, weet je, weet je Wat hij zei hey, Nou vol, Hey Voholf Maar zing hier vroeg joh hof. Hey, de hof. nacht Is de nacht niet nacht lang, lang genoeg hof. Oh nee De nacht het is altijd veel te kort, omdat het tegenvieren, zo'n morgens tegenvieren, omdat de dan pas echt gezellig wordt. Echt een Echte klassieker weer, hè? We doen ja. wat klassiekers om toch wel een beetje in de stijl te blijven van uh, vrijdagavond live, hè? Ja, we moeten toch wat verzinnen. Hey, even over de evenementen in Zandvoort. Uh, ik heb hier een aantal evenementen klaarstaan. Bijvoorbeeld zaterdag of, uh, zondag de 28e is er een, uh, ja, een echte Amsterdamse middag. Dat is uh, bij het wapen van Zandvoort. Lekker gezellig, zou ik gezellig zeggen. Lekker Amsterdamse, uh, Amsterdamse troep hier in Zandvoort. Uh, Lekker zang. En dat is vanaf 3 uh, uur. 4 maart hebben we. De bar Battle, dat is de vijfde ronde. Het team die mee gaat doen is Team Gemeente Zandvoort. in de Klikspaan, en dat is van 8 uh, uur. We hebben vrijdag 5 maart, is natuurlijk uh, ja, On Air Events Talented, dat is een hele leuke talentenjacht, en dat is in Dansee Zandvoort. en dat is vanaf half 10. En we hebben natuurlijk nog een Bar Battle staan, dat is donderdag 11 maart, en dat is een Laurel en Hardy, en het team die mee gaat doen is uh, ja, van On Air Events. Oké okay. dus, dus een je... aantal uh, ja, dingen staan klaar Wat Doe jij zelf ook mee? Ja, ik sta, toevallig sta ik achter de bar dan Heel toevallig zeker de toevallig, ja, het is toevallig hoor Nee, maar dat wordt erg gezellig We komen, komen allemaal langs, dus 11 maart uh, vanaf 8 uur in Laura en Hardy Nou, als ik tijd heb, uh, kom ik ook wel nou, langs dat lijkt me gezellig Er zijn ook uh, artiesten die gaan optreden Volgens Mike en Colin en Ron Lyon komen langs Nou, die ken ik toevallig best wel goed Oh, die ken jij goed? Waarvoor ja. ken die? Nou, mijn oom die is zanger. Ik heb uh, laatst uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort wel commentaar gehad dat ik dat nummer draaide. Ja. Maar uh, ja, die is ook zanger, mijn oom. Oké, okay, leuk. Die zingt bijvoorbeeld het uh, nummer wat, als u het heeft geluisterd, is een keer Opa, Opa, Opa. Of okay. uh, de remix van een beetje van het dit en een beetje van het dat. Een beetje van zulk soort muziek. Nou, ik ken het persoonlijk ken ik het niet, maar... Dan mag je je volgens mij best wel blij om zijn ook. Nee, joh, het wordt heel gezellig. Dus kom, kom allemaal even langs. En uh, ja, we gaan natuurlijk rustig verder met een muziekje, toch? Ja, waarom niet? Kom, start Dan je gaan we een gezellig muziekje draaien van het nummer waarvan ik het nog niet weet. Show, gaat uh, gaat stoppen. Gaat het stoppen met André Van Duin? Ja, want uh, ja, ze waren natuurlijk uh, ja, eigenlijk laat weer teruggekomen op tv. Maar het had, na één seizoen houdt het weer uh, op. André van Duin en Very uh, ja, de Groot. Uh, ja, presenteren, acteren, hoe noem je dat? Ja, net als hun dat met de dik voor mekaar show eigenlijk uh, met, uh, met het rijprogramma van dat er doen voor mensen ze Oh ja? Ja, echt? Nee, je meent het. Ja, we meen het serieus. Maar het is een goed programma, want uh, ja, het begon een, ja vorige seizoen begon het met een nieuw leven eigenlijk. En ze begonnen met meteen met 2,4 miljoen kijkers. Maar ze zakte later weg naar uh, ja, circa een miljoen. Ook niet slecht natuurlijk. Maar dus uh, voor de trouwfans is het natuurlijk jammer dat ze gaan stoppen. Ja, jammer genoeg wel, ja. Ja, toch? Ja. Heb jij, keek jij het vaak? Nee, eigenlijk uh, jammer genoeg vind ik zelf van niet. Nee, dus je hebt het niet. Ik was uh, uh, uh, wel natuurlijk zo, ik was een groot fan van het uh, uh, carnaval zitten afgelopen keer. Ja. Omo Koor heeft in Drillborn. Ja. Carnaval, heb je nog een beetje gevierd of? Uh, denk ja, ik, ik, um, ik ja, heb ja, het ja. wel gevierd. En in de Haarlem was... is het niet, hè? Nee, daar zit maar, um, is maar één carnavalvereniging heb ik al. Ik heb het al helemaal gezocht. Er is maar één carnavalvereniging. Oké. Okay. En dat uh, organiseert dan bij Type voetbalvereniging. zo. Soort... Ja, ken ik ja. Maar, uh, ja, ik denk iemand die het wel vindt is Gerrit Joling. Hè? Ja en, um, wat vind jij nou dat wat? hij niet meer de Uri Geller show uh, presenteert? Nou, ik kijk, ik kijk eigenlijk nooit de Allen's show. Ik kijk. Uh, ja, X-factor vind ik eigenlijk leuker. Ik vind het. Uh, misschien wat ik nu zeg, vinden zo'n mensen niet leuk. Ik vind het allemaal een beetje. Een beetje nep. Ja, mijn vader ik ook, ook Te overdreven hoor. De laatste keer was er ook. Ging ze zo, ze zo'n beetje voor de gram met lip, uh, licht flikkeren, zeiden ze. Yeah. Dus mijn vader zei toen ook thuis met die lampen van ons dus thuis. Ze ging die deed hij zo in een weersling. Ze zei zo: Kijk, ik kan ook Urik En dan dus gaat hij altijd die trucjes proberen na te doen. Ja, het is toch wat hè. Ja, maar Ze is... hebben wel veel kijkers, dus het. Uh, Goed. Ja, maar over Gerard Joling gesproken. Ik, wat vind je van Engel van mijn Hart van vorig jaar? Nou, ik vind het leuk nu, Ja, je? En hij is natuurlijk dit jaar 25 jaar in het vak ook. Ja, goed toch van hem? Ja. Ik vind het knap. Nou, laten we naar uh, Engel van mijn hart gaan, uh... gaan luisteren. Ja. Nou, dat vind ik al een goed idee. Hier is Gerus Joling met Engel van mijn Hart. Ja. Volgens mij zijn we alweer de laatste minuutjes stikken aan aan het einde van de show. Ja, onze uh, improvisatieshow. Van uh, voor de eerste keer. Ik weet niet of het de laatste keer wordt. Maar het zou leuker zijn als er nog een keer voorkomt. Ja, het was gezellig toch? Ja, ik vond het hartstikke gezellig. En we willen natuurlijk uh, mm -hmm. ja, Dirk ook bedanken. Dirk van de... Dirk mij willen we natuurlijk bedanken. Wilt u, heeft u lastige vragen? Kom vanavond naar Café Nuf en stel ze, zou ik zeggen. Ja. Bij de kinderpolitiek. Dus ik zou het gewoon doen. Jongere politiek. Jo jo jongere sorry, politiek. Jongere, jongere ja. politiek voordat <laughs> ik het vergeet. Voordat al die oude mannetjes, sorry dat ik het zo noem. Ja. Maar ook daar komen. Ja, en uh, ik wil natuurlijk uh, Rudy Nicola bedanken voor het uh, presenteren. Nou, jij ook bedankt hè. Het was, even, uh, het was even wennen, een beetje improviseren. Maar ik hoop dat, uh, dat jullie het gezellig vonden. Ik hoop het ook. En we sluiten natuurlijk af met een uh, gouden oude uit de film. Gouden oude. Van een film, heet, een film die heet Filmpje van Paul de Leeuw. Het eindzong heet Annie. Dit is wel Hallo boppers van Bob Duroy. Annie, Annie. Annie, ik zal bij jou volgen, zo alleen. Annie, hoe oh, nou ben je vaak een aan het Jeet ook het goed, jij bent de bal en in mijn schoot. Annie, kom nou ga. gaan hou van jou. Annie, ah, yeah. ik droom zo vaak van jou, we lintje Zoek me geen man, jij wil dat ik nooit stop, al heb ik heel veel knoflook op. Maar ik kom naar gauw, ik kom van jou. Dank je voor je zwaar, goddelijk lijf, zweek je weer aan. Nou.